Acht uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In New York is afgelopen maandag voor het eerst sinds mensenheugenis niemand doodgeslagen of vermoord. Zelfs oudere politiemensen van het korps kunnen zich niet herinneren dat er ooit eerder een dag was zonder dodelijke steek, schiet of vechtpartij. De stad is de laatste jaren gestaag veiliger geworden. Dit jaar zijn er tot nu toe 366 moorden gepleegd en dat is meer dan 20 procent minder dan vorig jaar. Als december ook rustig verloopt is dit het veiligste jaar sinds 1970. Het ergst was de situatie in 1990, toen er in New York ruim 2200 moorden werden geregistreerd. Een Russische zakenman die getuige was in een grote corruptiezaak... is in Engeland onder verdachte omstandigheden gestorven. Hij werd op 10 november dood langs de kant van de weg gevonden... bij zijn huis in Weybridge in Zuid-Engeland. Zijn dood is vandaag pas bekend geworden. Het lichaam van de 44-jarige Alexander Peripelitschny... wordt onderzocht op sporen van gif. De Rus was naar Engeland gevlucht nadat hij Zwitserse aanklagers had geholpen bij het onderzoek naar een grote witwasoperatie vanuit Rusland, waarbij Zwitserse bankrekeningen werden gebruikt. Hij zou bewijzen hebben tegen corrupte Russische overheidsfunctionarissen. Jong Oranje heeft het niet getroffen bij de loting voor het Europees kampioenschap voor voetballers onder de 21 jaar. Nederland zit in de groep bij Duitsland, Rusland en titelverdediger Spanje. De beste twee landen gaan door naar de halve finale. Het EK voor spelers onder de 21 is in juni en wordt gespeeld in Israël. Nederland werd Europees kampioen in 2006 en 2007.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 Op een oppervlakte die bijna net zo groot is als die van Nederland, leiden 12,5 miljoen mensen honger. Vooral kinderen, dus de gevoelige leeftijdsklasse. Dan krijgen ze zo'n ballon daar. Voor wie zonder enige hulp van buiten nauwelijks iets anders overblijft dan de dood. Ja, u hoorde een fragment van een reportage over Biafra. Dat was de NTS, het journaal van toen uit 1968. En de wereld zag toen voor het eerst de gevolgen van extreme honger... in Afrika, op televisie, kinderen met dikke buiken. En dat maakte veel indruk. Nico Rozen, ga met hem praten. Hij is directeur van de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. En kan zich dit waarschijnlijk zelf ook nog goed herinneren, of ja, niet? Jazeker. Ik was toen een jaar of vijftien. Dus dat kwam heel dichtbij, ja. Ja, wat kunt u zich nog herinneren hoe, hoe dat thuis ging? Dat u voor de tv zat en die beelden zag? Nou, dat, uh, dat werd heel snel gekoppeld aan een grote actie... om uh, geld bij elkaar te, te sprokkelen, voor, uh, om uh, ondersteuning te geven. En ik was daar uh, als een snuitertje van 15, 16 jaar bij betrokken. Dus ja, ik heb, kan waar, me he? nog herinneren dat we langs de deur moesten met de collectebus. Ja, want om uh, uh, um geld op te halen ja, voor deze ja, kinderen. Ja, ja, zeker. Het ja. was absoluut een, uh, een issue wat heel uh, intensief speelde. En is dat dan iets wat u zelf toen deed, dat u dacht toen u het zag, ik wil gaan helpen, of kwam dat van thuis? Ja, dat kwam wel een beetje van thuis, want ik was net een beetje te jong, denk ik, om dat helemaal zelf te willen. Uh, maar het was wel de setting waarin ik opgegroeid ben, uh, dus uh, betrokken bij allerlei samenlevingsvraagstukken. En dit uh, stond hoog op de agenda. Ja, want hoe ging dat dan, betrokken zijn bij samenlevingsvraagstukken? Ik bedoel, is dat dan elke dag het gesprek van de dag? Ja, dus mijn, mijn vader was heel actief in de politiek, is jarenlang wethouder geweest, lid van de Provinciale Staten. Dat betekent dat de krant lag op tafel. En alles wat er in de krant stond, en wat uiteindelijk via radio en televisie steeds indringender binnenkwam. Dat was wel onderwerp van gesprek. Ja. En in toen de tijd, generatiekloof, jaren 60, was dat ook vaak het, een heftig debat. Ja, heftig debat, omdat u er anders over dacht. Omdat dan ik er anders over dacht dan mijn ouders. Ja, kunt u zich nog iets herinneren van wat er gezegd werd over Biafra toen? Ja, dat was niet het, het grootste dispuut, het grootste debat. Wat um, toen speelde, zeker iets later, dus en dan praat ik over begin jaren zeventig. Um, mijn betrokkenheid bij de studentenbeweging. Ik ging studeren in Amsterdam. En uh, daar was natuurlijk veel gaande toen, begin jaren zeventig. Um, dus dat uh, werd je niet altijd dank afgenomen. Um, met betrokkenheid bij, uh, bij heel veel ontwikkelingsvraagstukken. Uh, wat er toen speelde was bijvoorbeeld de oorlog in Vietnam. Uh, de kerstbombardementen van Nixon op Hanoi, dat was echt een, een eye-opener. Dat deed je. Ik kom uit een katholiek gezin en dat, uh, dat deed je niet met kerstmis. Dat was vrede. En op, precies op dat moment werden de bommen gegooid op Hanoi. Dat was zijn van die um, contrastmomenten waar je eventjes op een andere manier naar de samenleving gaat kijken. Um, ik was heel actief betrokken bij de strijd tegen um, de apartheid in Zuid-Afrika. Heb toen uh, hele waardevolle contacten opgedaan met uh, iemand als bisschop Tutu. Uh, we waren, ik was vrij actief in de, in de anti-apartheidsbeweging. En dat waren hele gezaghebbende stemmen. En um, ja, dat... Uh, in een vrij conservatief, een heel warm nest... maar wel een vrij conservatief nest, leidde dat tot heel veel discussies. Ja, maar toch even terug naar waar we mee begonnen met Biafra. He, die, die, die, ik kan me dat nog goed herinneren, ik ben ja. geloof ik iets jonger dan nu... maar ja. ik was gewoon shocked dat ik die kindjes zag met die dikke buiken... en dat ik aan mijn moeder vroeg hoe kan dat nou, hoe kunnen ze nou honger hebben... want ze hebben zo'n dikke buik. He, ja, dat was toch wat ja, ja, ja. niet helemaal binnenkwam. Ja. Werd voor u daar toch iets van een kiem gelegd... voor later gaan strijden tegen die armoede? Ja, ik, ik, volgens mij was het niet direct gekoppeld aan het Biafra-verhaal. Um, maar eerder met de dingen die ik, die ik het noemde. Maar ik had wel een hele actieve belangstelling... voor, uh, voor vraagstukken die in de derde wereld... het armoedevraagstuk. Um, een van de eerste wereldwinkels van Nederland... was de wereldwinkel in mijn gewoorte in Heemskerk. Uh, dat was de zesde wereldwinkel van Nederland. En daar gingen we dus rietsuiker afwegen... Uh, tussen de mieren, vol met mieren... en we proberen daar uh, aandacht voor te krijgen... voor producten uit de derde wereld. En daar lag natuurlijk wel een beetje de voedingsbodem... wat me later gebracht heeft... bij het werk bij Solidaridad... Uh, bij het initiatief Max Havelaar, bij ook het betrekken van, van handel en economie bij ontwikkelingssamenwerking. Ja, want u bent inderdaad uh, Nico Roos, en u zit zich al 25 jaar in fulltime eigenlijk, uh, tegen armoede wereldwijd, en u bent sinds 87 inderdaad directeur van de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad, en u bent oprichter van Max Havelaar, dat is dat keurmerk, uh, uh, ja, fair trade keurmerk zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Um, ja, en ik ga met u praten natuurlijk over, over hoe dat allemaal bij u is begonnen, maar ook hoe je het eigenlijk kunt aanpakken, die armoede in de wereld. Daarom is er ook nog een themaweek voor bij de publieke omroep... omdat we daar natuurlijk nog steeds mee kampen. Want na de gesprekken aan die keukentafel... toen is er natuurlijk veel gebeurd. U zei, het begon allemaal een beetje toen, in die periode... Zuid-Afrika, Biafra. Uh, daar was er natuurlijk veel mee aan de hand, de oorlog in, uh, in Vietnam. U bent natuurlijk voor uw werk heel veel in het buitenland uh, geweest. En u bent afgelopen vrijdag, mee ik teruggekeerd uit Bangladesh. Ja, ja. ja. Want neemt u ons eens mee daar naartoe? want u heeft natuurlijk veel gezien in de wereld. Hè? Wat, wat heeft u nou bijvoorbeeld in Bangladesh gedaan... in het kader van die armoede? Nou, wij ontwikkelen op dit moment vanuit Soleridad... in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade... met allerlei lokale organisaties... een groot programma voor voedselzekerheid. En voedselzekerheid gaat het om... dat je de productie van lokale voedselgewassen probeert te stimuleren... om te zorgen dat mensen een, een voedingsrijk dieet kunnen krijgen. En vaak zit het met die koolhydraten nog wel goed. Men krijgt wel voldoende bouwstoffen binnen... maar de mineralen en de vitamine. En zonder dat krijg je geen gezond, gezond lichaam. En dus we proberen het Voedselzekerheid proberen we te, te vergroten. Maar hoe doet u dat? Want dat klinkt, dat klinkt zo vaag eigenlijk, voedselzekerheid. Wat bedoel nou, hoe doe je dat? Dat is grappig om te zien. In, in, in, in Bangladesh gaat dat dan in eerste instantie om te zorgen dat het land, de landbouwgrond beschermd is tegen het water. Want om de havenklappen is daar een, een vloed, er zijn cyclonen. Dus in de afgelopen jaren is gewerkt op een hele inventieve manier aan een, een polderlandschap. Het creëren van een polderlandschap. Dat klinkt bij ons heel goed, heel bekend, maar het is toch een, een nieuw verschijnsel daar. Het, het goede daarvan is, is dat we niet allerlei dure... Uh, um, uh, bureaus hebben inge, inge, uh, ingevlogen en dat we delta-achtige constructies hebben, hebben ontwikkeld met grote stenen dijken. Dat zou allemaal niet betaalbaar zijn geweest. We hebben met lokale mensen, met uh, hele gemeenschappen mobiliserend, hebben met lokale grondstoffen, en dat is eigenlijk leem, zijn dijken opgeworpen. Maar er is wel kennis ingebracht vanuit Nederland om te zorgen dat als de uh, regens hun werk doen, om het water toch af te kunnen vloeien naar de zee. Dus er zijn sluizen aangelegd. En al dat soort dingen hebben toegeleid dat dat gebied nu Achter, achter de, de, de dijk... Zeg maar, een goed polderlandschap is geworden... met, met management van water. Ja, en ik heb begrepen dat zelfs de Albert Heijn... erbij betrokken is. nou Eén ja, uh, uh, um, ding, als het gaat om voedselzekerheid... moet je op drie dingen letten. Je moet zorgen dat voedsel... beschikbaar is. Uh, dat is natuurlijk een heel belangrijk ding. Uh, het tweede is dat je zorgt... dat mensen het kunnen betalen... Uh, en het derde is dat het goed gedistribueerd wordt. Dus je moet zorgen dat er inkopen, inkomen is koopkracht is voor de lokale bevolking... om het voedsel wat beschikbaar is, om dat te kunnen, kunnen aanschaffen. En wat doet Albert Heijn daar dan? Nou, dat is de derde component, de distributie. Um, 40% van het voedsel gaat verloren omdat de distributie niet goed geregeld is. De, de, de retail, de vermarkting van een product. Dus dat zijn de verliezen na de, na de, na de, na de, na de oogst. Omdat er geen koeling is bijvoorbeeld. Of omdat er geen goede supermarktstructuur is. Dus we gaan nu met de kennis van van Nederlandse supermarkten... gaan we eh, kennis inbrengen... om een, uh, uh, een dorpssupermarkt te op te richten. Zodat je de, de, de keten sluit. Je zorgt dat het beschikbaar is. Je zorgt dat mensen het kunnen betalen. En je zorgt eh, dat het goed gedistribueerd kan worden. In het Engels is dat de triple A. Je zorgt voor availability affordability en access. Ja, Zodat de mensen het uiteindelijk op een goede ja. manier kunnen eten. Ja. Maar als u daar nou naartoe gaat, want u bent met dit soort zinnige dingen bezig, denk, denk ja, ik. Ja. Maar met welke mensen heeft u dan te maken? Wie ontmoet u daar? Met andere woorden, wat blijft u bij aan die ontmoetingen met, met mensen in Bangladesh? Nou, heel eerlijk gezegd, de allerdiepste indruk op mij heeft gemaakt in het laatste bezoek... zijn de ontmoetingen geweest met vrouwen. Uh, omdat in die boerenorganisaties moeten vrouwen... zeker in die islamitische cultuur van Bangladesh... een hele zwaard, zwarte deken ligt er op die samenleving... met een hele conservatieve islamitische cultuur... moeten vrouwen op heel veel fronten moeten ze strijden... om een beetje meer ruimte te creëren... en in de samenleving te kunnen participeren. En in essentie kun je zeggen... van: willen die vrouwen uit het huis kunnen... want de, de moeders van deze moedige vrouwen die nu opstaan... die zijn hun hele leven nooit het huis uit geweest. Ze hebben, een hele leven, ze hebben geen school gehad zijn het hele leven niet de leme hut uit geweest. Deze nieuwe generatie staat op en wil maatschappelijk deelnemen. Maar om dat te mogen doen, eh, moeten ze niet alleen een plekje veroveren... maar hebben ze ook te maken met eh, die islam, met, met een religie en een cultuur. En ik ben ervan overtuigd geraakt in gesprekken met vrouwen... dat de enige mogelijkheid om wat ruimte te creëren voor deze vrouwen... is dat ze een, een, opene, een meer open, progressieve interpretatie van de Koran kunnen aantonen. Ze moeten kunnen, uh, het, de plek die ze in hun samenleving willen krijgen... moeten ze kunnen legitimeren met een andere lezing van de Koran. Want ze worden iedere keer om de oren geslagen van... jouw plek is die plek, omdat... Mohammed, de Koran, dat zo wil. En waarom, waarom heeft dat zoveel indruk op u gemaakt? Nou, omdat ik denk dat, uh, omdat ik er echt van bewust ben dat uh, als je geen ruimte creëert in de cultuur. en ook in, in een samenleving waar de religie zo dominant is het is een moslimstaat dan kun je ook in een maatschappelijke participatie geen slagen maken. En ik heb zelf theologie gestudeerd. ik kom zelf uit een christelijke uh, achtergrond. en ik weet hoe belangrijk het is. dat de slag om de interpretatie van deze teksten. en het creëren van openheid in een cultuur dat je emancipatie realiseert. Ik ben maar, even... maar u zegt van, ik, ik, ik ken die wereld zo goed. Is dat ook de, de wereld waar u in bent opgegroeid... waar u ook heeft moeten vechten om meer ruimte? Ja, dus uh, in Nederland hebben we natuurlijk... een hele andere gemaakt. Kijk, het grappige was, van uh, als je in de gesprekken met die vrouwen... die om die plek vochten en vechten... en die het heel moeilijk hebben om die plek te bevechten... als ik toen ging vertellen van hoe bijvoorbeeld in onze traditie... in, in onze cultuur uh, de, het christen door, door, door de verlichting heen is gegaan... hoe er een, een discussie is over over verschillende interpretaties van de Bijbel. Van een hele orthodox-conservatieve... tot een hele open en progressieve. Dat is heel bemoedigend voor die vrouw. Maar geeft dan... u dan ook voorbeelden uit uw eigen jeugd in zo'n gesprek? Ja, natuurlijk. Dat is ook mijn... mijn uh, kijk, uh, um, ik denk dat heel veel van, uh, van, uh, van mijn generatie... zeker ik was vrij prominent in de studentenbeweging in Amsterdam... en dat soort dingen... dan, uh, dan uh, betekent dat meestal dat je, uh, dat je gedacht zei... dat je de kerk en de christendom achter je liet. Ik heb een iets andere beweging gemaakt. Ik heb een, uh, een nieuwe poging gedaan om die teksten weer tot me te nemen. En ik zie het als een hele belangrijke bron voor inspiratie. Maar tegelijkertijd ben ik uh, op grote afstand gekomen... van, van de kerken en in de instituties. En ik zie dat deze vrouwen een soortgelijk proces gaan doormaken. Je kunt in een land als Bangladesh kun je geen ruimte creëren... voor vrouwenparticipatie en emancipatie... als je dat niet kunt onderbouwen met een, een nieuw beroep op de Koran... omdat er geen andere interpretatie mogelijk is. Ja, en, je, en dan pas komen die vrouwen uit die leme hut. Ja, en, en dat is zo belangrijk. Omdat, uh, en Dat heeft te maken met mijn visie op ontwikkelingssamenwerking als we niet alle potenties gaan benutten om de armoede uit, uit de wereld te halen. En dat gaat bijvoorbeeld ook om de potenties van vrouwen. Zonder deelname van vrouwen aan het ontwikkelingsproces... hebben we 50% van onze, onze potenties achter ons gelaten. En um, ik weet zo heel goed uit de praktijk... dat een, een euro verdiend door een vrouw is een euro voor de gemeenschap. Dat gaat naar het gezin. Een euro verdiend voor een man wordt nog wel eens elders gebruikt. Wordt ja. verdronken en wordt, wordt gebruikt in, in de kroeg. Ja, wat, wat, wat, hoe reageren die vrouwen op uw komst? Nou ja, dat en, vond, en dit soort uh, ja, gebreken, ik... wou ik zeggen. Dat klinkt een beetje. je nee, nee, nee, dat bedoel ik niet. Nee, maar is... dit soort gesprekken? Nou ja, ik, ik, wat ik natuurlijk zo interessant vind en waar ik zoveel moed en enthousiasme en, zo, en uh, bemoediging uit krijg, is dat zo'n gesprek. En, uh, dat is een heel vitaal gesprek. Dus je ziet dat die ogen opengaan, dat die oren opengaan en dat je een heel goed gesprek hebt. En als als op het eind van zo'n gesprek dan een van de vrouwen tegen je zegt van dit is voor de eerste keer dat ik me door een man serieus heb genomen, gevoeld heb genomen, dan is dat heel bemoedigend. Die ervaring, ik weet zeker net zo goed dat ik belangrijke ervaringen in mijn leven heb gehad met in ontmoetingen met mensen die voor mij belangrijk zijn geweest, om op het goede spoor te komen, om dit werk met enthousiasme te kunnen doen. ben ik van overtuigd dat in haar leven die ontmoeting heel belangrijk is ja. geweest. Voor wie, was, voor, voor wie was u belangrijk? Of wie, wie is voor u heel belangrijk geweest? Nou, dat zijn heel veel mensen hoor. Noemt u er eens één? Een? Um, nou, ik, ik, op weg hier naar de studio dacht ik, uh, als die vraag mij gesteld wordt, uh, wie zal ik noemen? Maar uh, heel eerlijk gezegd, de meeste indruk heeft op mij gemaakt, omdat ik net nieuw was in dit werk... was de ontmoeting met de rector van de katholieke universiteit in El Salvador in Mid-Amerika. Uh, met die man heb ik heel intensieve gesprekken gehad, dat was een Jezuïet, een priester. Uh, hij is een jaar later samen met negen andere priesters vermoord... Uh, uh, hij is uit huis gehaald en samen met negen andere priesters en uh, de, de kokin en de dochter van de kokin zijn ze afgeslacht door de doodse skaders in El Salvador en uh, dat heeft natuurlijk een extra lading gegeven aan alle gesprekken die ik heb gehad maar het was een hele erudite, verstandige man maar met een geweldig engagement dus daar wordt wetenschap ingezet om mensen uit de armoede te trekken en het was een ge hele geëngageerde ge man die hele verstandige dingen zei over wat in Emilia-Majica gebeurde uh, de, de, het, het verlies aan de kracht en de humaniteit van de Sandinistische revolutie voorspelde hij... omdat hij begreep wat daar gebeurde. Hij zag dat de burgeroorlogen in, in Guatemala en El Salvador... vast zouden lopen op de weerstand van de regens van deze wereld. En hij was daarmee bezig, omdat hij bekommerd was om het lot van de mensen. En dat zijn hele inspirerende figuren. Goed, en dan uiteindelijk ga je dan weer naar huis. Hè? Want zo werkt het dan. Ja, en, en, en dan zit u in dat vliegtuig terug uh, uit Bangladesh naar Nederland. Met dat fantastische gesprek uh, in uw hoofd nog met deze mevrouw. Uh, voelt dat ook goed? Met andere woorden, heeft u zoiets van... ik heb daar goed werk verricht? Nee, niet dat ik. Maar het is wel de energie en, en de bemoediging die je nodig hebt om dit werk goed te kunnen doen. Om niet te vervallen in de routine van je werk. En om telkens te zoeken naar de innovaties, de vernieuwing die nodig is om efficiënt te zijn. In ontwikkelingssamenwerking zijn er zoveel patronen ingeslopen die heel erg uh, vanzelfsprekend geworden zijn, heel erg ideologisch verankerd zijn. En ik ben er erg op uit om te kijken van wat, wat maken we nu echt voor verschil. Wat is de impact van wat we doen om echt verschil te maken voor mensen. Hoezo armoede? Themaweek bij de publieke omroep. Hoezo armoede? Nico Rozen is te gast. Hij is uh, directeur van de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad... en oprichter van Max Havelaar. Dat is het keurmerk uh, dat als Fairtrade uh, wordt verkocht. Uh, ja, en dat was al een tijdje geleden dat dat werd opgericht. Laten we daar heel eventjes naar gaan luisteren, want dat klonk zo. Hey, talkie, talkie. Vanaf vandaag kan de consument kiezen tussen de normale commerciële koffies en een mensvriendelijke koffie. Een koffie die tegen mensvriendelijke contractvoorwaarden is ingekocht in de wereld. Vanmiddag werd de Max Havelaar actie officieel gestart door de econoom professor Timbergen, die het eerste pak boerenkoffie overhandigde aan de deskundige... op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, prins Klaus. Als u alle fotografen beloven dat ze ook van nu af aan alleen deze koffie zullen drinken... dan hebben we al een heleboel nieuwe klanten... Dat was een hele uh, jonge ja. Nico Roos en misschien ja. ook een hele jonge uh, Prins Bernard toen nog. Die dat eerste pak... Prins Klaus. Uh, Klaus, sorry. <laughs> uh, in ontvangst ja, ja, uh, nam. Ja. Uh, wat, wat denkt u als u dit hoort? Ja, ik dacht van hoe hebben ik dat de godsnaam nog kunnen vinden ja, in, het toch <laughs> in het archief. dat ja. zit nog ergens in het archief. Heel goed. Dat was 88, dus inderdaad heel lang geleden. Maar het was wel een heel belangrijk startmoment. Uh, u heeft misschien ook gezien dat in de afgelopen weken... er wel weer discussie over wat we met dat keurmerk op dit moment aan moeten. Ja, precies. Uh, want, want u bent daar zelf ook anders over gaan denken. Hè? Wat was toen eigenlijk uw droom? Nou, eigenlijk kun je zeggen van uh, um, ieder, ieder systeem wat je ontwikkelt, ieder initiatief, dat moet iedere keer geëikt worden en weer aan, aan de uitdagingen van de nieuwe tijd. In essentie kun je zeggen dat uh, de, de belangrijkste kenmerken van het systeem van Max Havelaar, bijvoorbeeld het bieden van een, van een eerlijke prijs, zoals het genoemd wordt voor, voor boeren, dat was in de jaren 80 en 90 erg belangrijk. Want toen had je een situatie waarin er een overschot was op de markt, dus hele lage prijzen. En dat betekende dat de Max Havelaar prijs voor koffie was drie keer zo hoog dan de wereldmarktprijs. En dat gaf bestaanszekerheid. Ja, want die boeren kregen dan in ieder geval voldoende inkomen. Precies, en dat is heel belangrijk. Um, maar nu op dit moment, zeker vanaf de laatste vijf jaar... zie je een hele andere marktsituatie. Een marktsituatie waarbij de niet laag, waarin de lage prijzen ingewisseld zijn voor hoge prijzen. Alle agrarische producten zijn twee, drie keer zo duur dan twintig jaar geleden. Um, en dat heeft te maken met het feit dat er geen, geen overschot is, maar een, een tekort. Dus we gaan naar een schaarste economie. Uh, als je die lijn ook doortrekt naar de komende dertig jaar... In 2050 hebben we 9 miljard mensen die kunnen, hebben een hogere koopkracht kunnen zich een beter menu veroorloven. Dus er komt een geweldige druk op die boer om te gaan produceren voor een hele belangrijke vraag die gaat ontstaan. Dat betekent prijzen zijn niet meer het probleem. En dat betekent wat er nu speelde bijvoorbeeld in dat onderzoek in Afrika, is dat boeren zeiden van ja, Max Havelaar betaalt dezelfde prijs als in de markt. Ja, maar, dat is dat, de, de, wat naar buiten is gekomen buiten vorige gekomen. week. Hè? Dat er een onderzoek is geweest van Afrikaanse journalisten. Ja. En die zeggen van ja, de, uiteindelijk schieten die boeren er helemaal niks meer mee op met dat Max havelaar verhaal. Nou, zo extreem was het gelukkig niet. Nee, maar ik ze... zeg het een beetje voor door de bocht. Maar ze zeiden geval... is altijd. Ja, maar ze zeiden uh, wel en terecht dat de prijs die Max Havelaar betaalt uh, is dezelfde prijs als iedereen betaalt in de markt. Uh, dus Max Havelaar moet zich vernieuwen, uh, moet een nieuwe ambitie ambiëren. Het is achterhaald eigenlijk. Ja, het is achterhaald, maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe inhoud gegeven zal worden. Kijk, als je uh, nu zegt van de prijs is niet meer het grootste obstakel naar de toekomst toe, de grootste uitdaging van de boeren is en met name het, het kunnen aansluiten bij de potenties van kleine boeren om daarin mee te komen... is dat we meer moeten gaan produceren. We moeten met elkaar in de komende 30 jaar... twee keer zoveel voedsel produceren... om die 9 miljard te kunnen voeden. Dus de grootste thema's voor kleine boeren zijn nu... hoe kan ik de productiviteit verhogen? Hoe kan ik de kwaliteit verhogen? Hoe kan ik tegen betere, lagere kosten doen produceren? En hoe kan ik dat meer produceren doen op een manier dat ik het water niet vervuil. Dat ik eh, minder energie gebruik... zodat het broeikaseffecten niet ontstaan... zodat het wereldklimaat ook nog verder uit balans raakt. Dus er is een hele belangrijke taak... om slim en duurzaam te gaan produceren. En ik denk dat Max Havelaar die taak moet oppakken. Die moet eens uitscheiden met het gepraat over die prijzen. Want ze betalen dezelfde prijzen als een ander. En dat wordt natuurlijk een keer helder... en dan heb je een legitimiteitsprobleem. Veel beter is om in een nieuwe context... van een hele andere marktsituatie... de nieuwe uitdaging op te pakken. En dat is... Het het ondernemerschap van boeren... boeren en boerinnen ondersteunen... om meer te gaan produceren met minder negatieve maatschappelijke gevolgen. Ja, maar, maar dit is wel negatief wat er naar buiten komt over Max Havelaar en dat is ook slecht voor de fair trade producten toch in zijn algemeenheid zou ik ja. bijna willen zeggen. Ja, dat is ook zo en, en dat is zo jammer omdat, kijk, het segment van, van de Nederlandse bevolking, die consumenten die heel bewust kiezen voor biologische producten voor fair trade producten, die daar soms iets meer voor willen betalen. Ik noem eigenlijk, ik zeg altijd, dat is het beste deel van onze bevolking. Dat zijn mensen die echt bewust kiezen in hun koopgedrag om rekening te houden met een ander en met de duurzaamheid. En dan is maar het dat een heel klein deel nog maar ja, van de bevolking. Dat is maar 3 tot 5 procent. Ja. Maar het zijn wel het beste deel, zeg ik ja. altijd. En dat betekent dus, het vertrouwen van die mensen mag je niet verspelen. Je moet zorgen dat er een onderliggend concept is... wat echt iets voor boeren betekent. En dat betekent dat... Uh, um, kijk, dit is een beetje de wet van de, van, de, van de remmende voorsprong. En die is genadeloos. Als je niet innoveert en niet de nieuwe uitdaging oppakt... loop je achter. En uiteindelijk krijg je een spanning tussen realiteit en verhaal. Ja, en wanneer heeft u nou gezien dat, dat dat toch de manier... zoals u dat had bedacht uh, met Max Havelaar 25 jaar geleden... Wanneer, wanneer heeft u gezien van ja, dit werkt toch niet meer... zoals ik het altijd had gedaan. Nou, het grappige was... eigenlijk heb ik dat al op het eind van de jaren negentig gezien. Uh, dus uh, alweer tien jaar geleden. En uh, dit is al een debat... wat we lang voeren. En tien jaar geleden heeft dat al gezegd van uh, kijk, wat we met Max Havelaar in de eerste tien jaar bereikt hebben, die 3-4% marktaandeel we zijn er niet in geslaagd de sector echt te veranderen. En ik denk eigenlijk je bent pas succesvol niet als je een klein marktaandeel verandert, maar als je de hele sector verandert. Dus we moesten naar nieuwe modellen. Nou, bijvoorbeeld er is toen een nieuw keurmerk ontwikkeld samen met, uh, met Albert Heijn en met Douwe Egberts en andere uh, spelers. Dat heet Oud Certified. En dat Oud Certified uh, keurmerk helpt deze grote bedrijven. Dus de Douwe Egbertsen van deze wereld om hun hele leveranciersketen te verduurzamen. Dan praat je niet meer over 5000 ton Max Havela koffie... maar 60.000 ton eh, Douw Egberts koffie. En, eh... Dus u bent op een gegeven moment gaan zien... ik moet dat niet gaan halen bij die 3 tot 5 procent consumenten. Ik moet me op die grote jongens gaan richten. Ja, maar dat, dat, dat kon ook omdat de tijden veranderen. En dat is wel heel belangrijk om dat, dat met elkaar te begrijpen. Ik zei al eventjes die 9 miljard mensen van 2050. Het andere vraagstuk wat zich aandient... is dat in 2050 zijn, is ook het gas en het olie op is. Dat betekent dat de boer krijgt twee hele belangrijke functies Hij moet de wereld voeden, 9 miljard mensen... maar hij moet ook de grondstoffen leveren... voor de nieuwe industriële samenleving. De plastics van de toekomst worden gemaakt van suiker en niet meer van olie. Dat betekent dat er een geweldige druk komt op, het, op de grond... en op de, op de capaciteit van boeren. En ik denk, daar moeten we op in gaan spelen. We moeten zorgen dat die boer dat ondernemerschap gaat ontwikkelen... om deze twee belangrijke taken ja. te gaan vervullen. Maar dan ben ik toch benieuwd wat u vindt van het volgende spotje. Want uh, daar wordt ook wat het een en ander over gezegd. Laten we even luisteren. 1 op de acht mensen gaat met honger naar bed. Ja, omdat voedsel voor de verkeerde dingen wordt gebruikt. Bijvoorbeeld voor het maken van biobrandstof. Eigenlijk gaat het eten dus in onze benzinedek. Ja, en er valt veel geld mee te verdienen. Daarom pikken overheden en grote bedrijven landbouwgrond van arme boeren in. Samen met boerenorganisaties strijdt Oxfam van voor dat boeren hun landbouwgrond kunnen behouden. En dat voedsel niet in de benzinetank verdwijnt. Net zolang tot er niemand meer met honger naar bed gaat. Ga daar maar eens een nachtje over slapen. Ja, wat vindt u hiervan? Nou, hier had uh, Oxford hebben een nachtje langer over moeten slapen. Dit is echt uh, misleiding. Dit is uh, geen goed Maar waarom? Dan noemt u ze in het kort waarom u dat vindt. N nou, bijvoorbeeld, uh, kijk, uh, er is niets op tegen... om uh, brandstof te gaan winnen uit bijvoorbeeld rietsuiker. Dus uh, suikerriet is de meest het meest efficiënte gewas... waarin door zonne-energie... Uh, uh, grondstoffen, uh, biobrandstof ontwikkeld kan worden. Uh, het is te eenvoudig. Het is niet zo dat je kunt zeggen dat één op één... het gebruik van biobrandstoffen uh, de voedselgewassen verdrinkt. Het is veel complexer, het ligt veel genuanceerder. En wat je echt moet begrijpen is van... deze twee dingen zijn nodig. Uh, we kunnen niet ontberen dat in de komende 30 jaar... we kunnen niet ontkennen dat in de komende 30 jaar... agrarische producten gebruikt gaan worden als grondstof voor de hele industrie. En daar moeten we niet tegen zijn. Moeten we moeten niet tegen zijn. Je moet dat op een, uh, nuchter accepteren dat het zo is. Je moet het alleen op een duurzame manier gaan organiseren. Zodat die boeren er ook wat aan hebben. Zodat die boer, en het is een verhaal waar je in Brazilië niet mee aan, aan kunt komen. Zelfs een progressieve regering als, als Lula van de afgelopen jaren heeft in de afgelopen periode de rietsuikelcultuur gestimuleerd. En het is een geweldige impuls voor de agrarische ontwikkeling in Brazilië. Dus je, je ontneemt ontwikkelingskansen aan boeren als je dit niet meeneemt. Maar, maar, maar, maar toch, hè? als we dan even nog... U begonnen dit, dit verhaal met een fragment uit Biafra, de hongersnood. De honger is er nog steeds uh, op de wereld. U bent al 25 jaar daarmee bezig. Uh, we hebben een nieuw, nieuw kabinet en er moet bezuinigd worden op ontwikkelingssamenwerking. Uh, 1 miljard maar liefst. Hoe ziet u wat dat betreft de toekomst? Bent u, bent u somber? Nee, absoluut niet. Want ik zie iedere dag dat we hele nieuwe potenties aan het ontwikkelen zijn. Kijk, sorry, dat groeit zelfs als, als organisatie heel scherp... omdat wij deze nieuwe taken oppakken. Maar waar we goed in staat in zijn... is om bijvoorbeeld de betrokkenheid van bedrijven te organiseren. Wij ontwikkelen, om een voorbeeld te noemen... in West-Afrika een groot programma... voor de verduurzaming van de cacao -sector. En alle grote bedrijven, Mars, Nestlé, uh, uh, De Ruiter... al deze bedrijven werken met ons samen... om te gaan investeren in het beschikbaar krijgen van duurzame cacao in de komende jaren. Dus we kunnen heel veel potenties. We moeten juist uit... We kunnen ook wel met wat minder geld. Ja uiteindelijk, Naar die ja, uiteindelijk wel. nou ja Ik vind eerlijk gezegd, van het was opvallend. Ik refereer even aan Bangladesh. Als je aan mensen in Bangladesh uitlegt, aan onze partners... dat we even wat minder geld hebben om, uh, om ontwikkelingsprojecten te ondersteunen... omdat Europa in een crisis is, dan zijn ze daar niet verbaasd over. Dat begrijpen ze donders goed. Maar wat vooral belangrijk is, is van hoe besteden we de 3 miljard... die nog wel uh, in, tot ons budget uh, behoort. En hoe zorgen we dat dat uh, geld is wat ander geld katalyseert? Wat bijvoorbeeld de bijdrage van, uh, van, uh, van bedrijven gaat oproepen, zodat we met elkaar uiteindelijk meer geld hebben... om ontwikkeling te ondersteunen. Ja, dus u zegt, als je dat slimmer indeelt... dan kunnen we misschien die 1 miljard wel leiden. Ja, we moeten gewoon innoveren. En soms is een beperking van geld een geweldige stimulans... om eens te kijken van of je het wel zo verstandig doet en zo rationeel doet. Ja. Dus ik ben daar niet zo schrikkerig van. Er zijn zoveel kansen nog. Nou, het kabinet is zo blij met u zijn, denk ik. Mag ik u danken voor uh, uw komst naar twee dingen. Nico Rozen, hij zet zich al 25 jaar in uh, voor de strijd tegen de armoede. Hij is uh, uh, nu directeur van de ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. En hij was de oprichter van Max Havelaar. Voor meer informatie, ga naar twee dingen. U kunt de uitzending terugluisteren. U kunt natuurlijk ook reacties achterlaten. Dat hebben wij graag. Zometeen op deze zender, BNN Today. Willemijn. Ja. Zeker ben ik er. Leontien van Morsel is er ook. Die, die strijdt al tegen anorexia en gaat dat ook doen met BNN. En ze gaat proberen mensen van die ziekte af te helpen. Zij is hier onder andere ook Gerard Ekdom over 30 jaar thriller. En wat voor waanzinnige invloed deze plaat heeft gehad op de muziekindustrie. Dat allemaal en nog veel meer bij Bijvoorbeeld Jeroen Stomphorst. Na het nee. nieuws van half negen, hier is Renate Evers. Radio 1, het NOS Journaal. De meeste asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam vertrekken morgen. Ze wachten de ontruiming vrijdag niet af. Zo'n tien asielzoekers willen wel tot vrijdag blijven. En ze roepen burgers die solidair zijn op om naar het tentenkamp te komen om getuige te zijn van de ontruiming. Een Rus die getuige was in een grote corruptiezaak... is in Engeland onder verdachte omstandigheden overleden. Onderzocht wordt of hij vergiftigd is. De Rus heeft geholpen bij een onderzoek in Zwitserland... naar een Russische witwaszaak. Hij zou bewijzen hebben tegen corrupte Russische overheidsfunctionarissen. Minister Blok houdt vast aan de verhuurdersheffing. Woningcorporaties zijn woedend over het plan... en hebben bouwprojecten stopgezet. Blok vindt dat overdreven... en zegt dat hij hoe dan ook 2 miljard gaat bezuinigen. En in New York is afgelopen maandag voor het eerst sinds mensenheugenis niemand vermoord. Het aantal moorden daalt al jaren gestaag. En dit jaar zijn er tot nu toe 366 mensen vermoord. Het ergste was de situatie in 1990 toen er ruim 2200 moorden werden geteld. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over half negen, goedenavond. Leontien van Morsel die behaalde uitgehongerd veel van haar grote successen op de fiets. Ze overwon anorexia, je zal het verhaal kennen. En nu gaat Leontien bij ons bij BNN aan de slag om jongeren met eetstoornissen er bovenop te helpen. Zo meteen schuift ze aan. En hoe staat het met de plannen van een paar jonge honden om de vakbeweging radicaal te veranderen? Over een paar minuten het antwoord. Zet je webcam aan radio 1.nl. Dan zwaai ik even naar je samen met mijn wapenbroeder Luc. Heel goed Luc en Jeroen Stompers. Ja, heel goed heren. Gerard Ekdom, goedenavond. Goedenavond. Die is er ook nog. Uh, jij gaat zo meteen met mij praten over het album Thriller van Michael Jackson. Deze week, 30 jaar geleden dat het album uitkwam. Nog steeds het beste album ooit. Of tenminste, het meest verkochte album ooit. Even dit, uh, Gerard, herken jij dit? Undertoe. Het lijkt mij een prachtige cover van een van de liedjes van het album. Schattig, hè? Ja, heel schattig. Op de ukulele. Oh, het kan dus wel, hè? Het kan wel, het kan <laughs> zeker. Zometeen dus over de waanzinnige invloed van het album Thriller. Tot zometeen, Gerard. mee zo. kan altijd en dat kan via hashtag en wat je hoorde was uh, uiteraard thriller, maar dan op de ukulele. Luc, met de topics. Zometeen hoor je dat. Het is een historische dag vandaag, Willemijn, want we mogen eindelijk godlasteren wanneer we maar willen. Dat is niet meer van deze tijd. Um, uh, het gaat niet. Het is niet langer. Uh, denk ik uh, aan de orde dat de overheid dat type uh, uitspraken of uitlatingen van mensen bestraft. En daarmee uh, uh, wordt uh, uh, het wetboek van strafrecht weer een beetje moderner gemaakt. Ja, straks meer erover en dan knip ik ook alle uitjes eruit. Um, ja, ja, uh, shush, stil maar. En verder nieuws over uh, hanen die geslacht zouden moeten worden. En natuurlijk Diederik Stapelgate, hoor je na negen uur, Willemijn. Eerst natuurlijk de sport, Jeroen Stomporst. Goeiedag. Jong Oranje staat bij het EK komende zomer voor een zware opgave. De broer van Boskoops Corpot werd in Tel Aviv gekoppeld aan de leeftijdsgenoten van Spanje, Rusland en Germany. Germany, Germany, complete groep B. They won the title in 2009 and be careful because they have a very, say, terrible attack. 39 goals in 10 games of the qualification. So. Ja. Een terrible attack, zo noemen ze dat. Goed, in Israël ook nog eens een keertje. Dat toernooi wordt gespeeld van 5 tot 8 juni. Nummers 1 en 2 van de pool kwalificeren zich voor de halve finales. Vanavond langs de lijn gaan we bellen met de bondscoach Corpot. Hij was erbij we willen natuurlijk alles weten wat hij vindt van die loting. De UEFA overweegt serieus de opzet van de Europa League te veranderen. Volgens voorzitter Michel Platini zijn meerdere varianten denkbaar... en is ook de afschaffing van het toernooi zelfs niet uitgesloten... Ook de KNVB stelt opzet ter discussie. Tijdens de algemene vergadering betaald voetbal... kunnen de clubs hun mening geven over de hervormingsplannen. De discussie over de Europa League is vooral dit seizoen opgeleid. Veel clubs stellen niet hun sterkste elftallen op in de Europa League... omdat ze andere prioriteiten stellen. En het ziet eruit dat Christopher Froome volgend jaar... bij de ronde van Frankrijk de kopman van Team Sky is. Ploegbaas Dave Brilsford liet in de Engelse media doorschemeren... dat Bradley Wiggins, de toerwinnaar van dit jaar... Die gaat focussen op de ronde van Italië. Waardoor Froome het speerpunt van zijn ploeg wordt in de Tour. Dit jaar was hij in Kenia geboren Brit. De meesterknecht van Tourwinnaar Wiggins. Dat was de sport van de meer. Dans je Dan zie je zien de webcam. Hij kan het wel. Ja. A night like this. Als je je geld kwijtraakt door fraude tijdens het internetbankieren, dan moet je binnenkort, tenminste als je, als je zelf onvoorzichtig bent geweest, moet je zelf de eerste 150 euro zelf lappen. Dat meldde minister Dijsselbloem van Financiën vandaag. Nou, die regel geldt op zich al sinds 2009. Maar internetdeskundige Danny Meekies, die denkt dat er een addertje onder het gras zit. Wat is er aan de hand, Danny? Dag Willemijn. Hi. Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk allemaal naar internetbankieren gelokt de afgelopen vijf jaar. Want het werd steeds duurder om uh, afschriften te blijven ontvangen per post. En ook die boekjes eigenlijk zijn ze zo handig niet. Nu heb je ook fantastische apps die je op je telefoon kunt installeren. Waarmee je kunt zien hoeveel geld je op je rekening hebt. En meteen uh, transacties kunt uitvoeren. Mm -hmm. Maar de afgelopen jaren neemt het schadebedrag dat ontstaat door internetbankieren met 100% toe ieder jaar. En dat zijn bedragen die banken moeten vergoeden of steeds hebben uh, vergoed omdat criminelen er toch in slagen om mensen te misleiden of een virus te installeren en op die manier toch het geld weg te luizen. Nou, uh, ja, wat ze nu willen gaan doen is eigenlijk meer verantwoordelijkheid naar de consument schuiven door uh, te zeggen dat je in principe vanaf nu 150 euro eigen risico hebt als dat je overkomt. Mm -hmm. um, en dan moet je dus als consument gaan bewijzen, uh, als je bijvoorbeeld een virus had en, en dat virus was een virus en het was niet bekend en, en, en een antivirusprogramma kon je er ook niet uh, tegen beschermen, dat je echt alles gedaan hebt om je computer veilig te maken en alleen dan hoef je die 150 euro niet te betalen. Dus het lijkt erop dat dat ze dus langzaam willen proberen om consumenten steeds meer van de rekening te laten betalen. Ja, ja. En ja. dat vind ik niet helemaal eerlijk, want eigenlijk betalen consumenten de schade natuurlijk al. Want als banken dat geld gewoon uitkeren aan uh, gedupeerden. Ja, dan krijgen wij iets minder rente op onze spaarrekening. Maar door deze regel zullen de technisch wat handige, dus minder vaak een, uh, ja, een, een schade moeten betalen. En mensen, zoals mijn oma, vaker. En dat vind ik niet nee, eerlijk. Maar nou, nou blijkt dus, of de, die, die, die regeling is er al sinds 2009. Um, maar nu denk jij, ja, de reden dat minister Dijzenbloem daar nog even op wijst, want tot nu toe... Werd werd die, werd die regeling, zeiden de banken vaak... nou oh ja, weet je, het is toch niet helemaal je eigen schuld. Laat maar ja. zitten, die 150 euro. Ja. En, wat, en wat denk jij nu precies over het moment... waarop minister Dijsselbloem dit zegt? Nou kijk, minister Dijsselbloem heeft gewoon zelf... vrijwillig aangegeven dat er iets gaat veranderen. En de Nederlandse Vereniging van Banken die zaait juist verwarring door te zeggen, ja maar wacht eens even, er verandert helemaal niks hoor, want de regels zijn al sinds 2009 hetzelfde en die veranderen ook niet. Nou, wat, wat de banken daarmee bedoelen te zeggen is dat de regel op papier, hè, daar staat, uh, in principe moet je zelf de schade betalen, tenzij het niet aan jou lag. Ja. Um, en die regel verandert niet, dat klopt. Maar tot nu toe was het wel steeds zo dat banken ervoor kozen... van ja, eh, toch heel vervelend hè, dat iemand eh, geld afhandig is gemaakt... laten we toch de schade vergoeden. Ja. Dat hebben ze nu steeds gedaan. En wat ik denk is dat de banken er steeds vaker voor zullen kiezen... om dat niet te doen, zodat ze hopen, hopen, denk, eh, ze hopen dat, denk ik... dat consumenten wat voorzichtiger worden in het gebruik van internetbankieren. Maar het is zo complex om internetbankieren veilig te gebruiken... dat ik denk dat het alleen maar zal betekenen dat mensen vaker zelf voor de schade op gaan draaien. Maar wat, ik kan me namelijk, ik, ik probeer me even te verplaatsen in de banken, dan begrijp ik ook wel, ja, jij zei net van die kosten door, uh, die zij moeten uitkeren, die zijn verdubbeld in de afgelopen jaren. Ja. Het kost gewoon handenvol geld. Ik snap wel dat zij zeggen, ja, uh, meneer en mevrouw, u moet gewoon een beetje voorzichtig doen met internetbankieren. Zet en uh, anders ja. leggen we die boete op. Maar jij bent ja. echt, jij zegt nee, je moet eerst mensen bewuster maken van de risico's die je überhaupt loopt met internetbankieren. Nou, ik moest erg lachen, want uh, he, dit plan is dus geland. Door de minister. Overigens hebben banken wel aangegeven met een voorlichtingscampagne te komen. Dus ze erkennen wel dat er iets gaat veranderen. Maar in mijn ogen moet je eerst mensen voorlichten. En pas als je ziet dat genoeg mensen het goed begrijpen. die paar mensen die overblijven. die gewoon geen zin hebben om veiliger te internetbankieren. ja, daar mag je best een rekening neerleggen. Maar wat er nu gebeurt is, ja. om nog even terug te gaan naar mijn oma. Die wilde helemaal niet internet bankieren, maar die moest 5 tot 10 euro per maand extra betalen als zij gewoon haar afschriftjes wilde blijven ontvangen en met zo'n papieren boekje wilde blijven betalen. Dus dat is de reden waarom ze internet is gaan bankieren. En nu wordt ze er eigenlijk voor gestraft, omdat het bij haar eerder of sneller zal gebeuren dat een crimineel iets, uh, ja, iets uithaalt. En zij krijgt straks dus de rekening voor iets waar ze eigenlijk helemaal niet op zat te wachten tien jaar geleden. Maar wat ze toch gedaan heeft, omdat ze anders meer moest gaan betalen. Ja. En stel nog even tot slot, jouw oma luistert nu... en misschien ook wel voor mensen zoals ik. Euh, nog even, wat zijn nou die, die, voor, hè, die, die, die, die veiligheidsvoorschriften... waar je zeker aan moet voldoen? Waar moet je op letten? Ja. Nou, kijk, waar het om gaat is dat je voor jezelf een beveiligingsniveau creëert op je computer. Zodat de bank kan zeggen van ja, oké, okay, u heeft wel moeite gedaan om, het, uh, om de kans dat zoiets kan gebeuren te verkleinen. Dus dat betekent eigenlijk dat je hoe dan ook een antivirusprogramma geïnstalleerd moet hebben. Dat programma moet je ervoor zorgen ook dat het de laatste updates heeft. Dus als je de melding krijgt van hè, er zijn nieuwe bestanden beschikbaar, die moet je dan uh, updaten. Er zal waarschijnlijk naar het besturingssysteem gekeken worden of je daar wel altijd de updates van installeert. En ik verwacht ook dat er eisen gesteld gaan worden aan de plekken waar je internet bankiert. Om een voorbeeld te geven, een openbare uh, koffiewinkel met bijvoorbeeld een openbaar gratis wifi-netwerk... is natuurlijk minder veilig dan wanneer je braaf thuis achter je beveiligde internetverbinding zit. En ja. ook daar zullen banken steeds vaker naar kijken, vermoed ik. Dus bij voorkeur niet via je mobieltje, maar gewoon thuis achter je laptop betalen? Nou, dat vind ik een goede vraag voor de banken, want ze hebben ons net blij gemaakt met al die apps... Ja. Uh, maar daar is wel van bekend dat het uiteraard minder veilig is dan een uh, computer thuis achter een uh, vertrouwde internetverbinding. Goed, en er komt in ieder geval dus binnenkort een grote campagne over hoe je veiliger internet markeert. En dan met een beetje geluk hoef je die 150 euro dus niet te betalen. Precies. Dankjewel, Danny Mekic. Het is vandaag de dag van Diederik Stapelt. Zou je niet ontgaan zijn, de frauderende wetenschapper. Die uh, kwam vanmiddag met een verklaring over zijn leugens. Nou, we hebben nog wat meer jokkenbrokken voor je op een rijtje gezet. En het resultaat hoor je zo meteen. En uh, wil je even leuke dingen zien. Ga naar onze Facebookpagina. Facebook.com slash BNN Today. Allemaal prachtige staart. Oh, Baby Be Mine, overmorgen is het precies 30 jaar geleden dat het best verkochte album aller tijden uitgebracht werd. Natuurlijk Michael Jackson's Thriller. Wij vragen ons af hoeveel invloed heeft dat album nou gehad op de muziekindustrie. Nou ja, en dan is er maar één man die je kan bellen, lijkt mij zo. Dat is award-winning uh, 3FM-DJ Gerard Eckdom. Gerard, goedenavond. Hoi, Willemijn, goedenavond. Hi. We lieten net uh, liet een stukje horen van Baby Be Mine. Dat is nou zo ongeveer het enige nummer dat niet een mega-hit is geworden van Thriller. Nee, van de, ja, van, van de negen tracks zijn er twee geen single geweest waar Baby mine er één van was. Fantastisch nummer daar niet van. En The ja. Lady In My Life trouwens ook niet. Het slotnummer op het album. Voor de rest is alles een single geweest. En voor Thriller was dat nog nooit eerder gebeurd. Ik bedoel, een artiest bracht drie liedjes uit van een album en dat was het. Ja. En uh, Jackson was de eerste die er, nou, huppatee, zeven uitbracht. Zeven meteen. Waarbij je zo'n plaat, uh, nou ja, jaren in de hitparade hield. En jij bent groot fan van Michael Jackson. Was dat, komt dat ook echt door Thriller? Ja, nee, hoe oud was ik? Vijf? Vier? Ja. Zoiets? Nee, vier was ik toen hij uitkwam, maar pas vijf toen ik hem echt ontdekte. En uh, ja, dat is nooit meer overgegaan. Dus uh, dat heeft zo'n ongelofelijke indruk gemaakt. Maar wat, uh, jij, jij was vier en toen dacht je al, nou, <laughs> dat is een goed ja. gemaakte plaat. <laughs> die is goed geproduceerd. Ja, <laughs> ja nee, ja, het, het, ja, je kon geen andere kant uit in die tijd. Weet je wel. Ik, ik was een kleuter en uh, iedereen had, uh, had het over Michael Jackson op school en, en ik ook. En ik werd ook uit bed gehaald toen Thriller gedraaid werd op de, op de televisie. En mocht je de ja? clip zien. Maar ja, ik vond het eng met die lijken uit de grond. Maar het is natuurlijk wel baanbrekende videoclip geweest. Wat een nare ouders heb jij. Nee, ja, ze waren echt heel lief. Voor thriller. Ik heb daarna de single begraven omdat ik hem te eng vond. Maar dat maakt het niet uit. Want <laughs> <Nee. laughs> als we even kijken naar al die nummers. Hè? Dus uh, zeven van de negen zijn waanzinnige hits geweest. En uh, we kijken even naar wat de invloed is geweest van het album... op, op de rest van de muziekindustrie. Um, als je kijkt naar, naar Billy Jean bijvoorbeeld. Dat was uh, nou ja, de eerste echt hele grote hit van Thriller. Laat ja, hoor het toch eens even. Ja, een het, ja, het blijft lekker, ongelooflijk, na 30 jaar. Wat, wat heeft dit nummer gedaan voor, met de muziekindustrie? Nou, het, het is uh, op alle fronten baanbrekend geweest. Je moet je voorstellen, MTV was zo'n beetje het toonaangevende station. Als je op MTV gedraaid werd, dan zat je gerand. Er werden alleen maar blanke artiesten uitgezonden op MTV. Alleen Toen maar nog, blanke artiesten. Toen nog, hebben we het over. Ja, 2,83. Uh, Michael Jackson scoorde zo gigantisch met zowel deze single als met het album... dat MTV niet anders kon dan... Michael Jackson ook uitzenden, want het kon niet anders, weet je wel, je, je, je, ja, je, je was gewoon ongeloofwaardig als je het niet deed. Hij was nog zwart natuurlijk toen. Ja, hij was behoorlijk <laughs> ja. zwart, dus hij was een zwarte artiest, dus je werd uh, in hoekjes gestopt in die tijd nog steeds. Dus uh, dat Jackson is degene geweest die dat heeft veranderd, uh, niet alleen qua video, maar ook qua muziek. Want wat, wat, hij maakte ook geen soul, hij maakte ook geen pop, hij maakte ook geen rock, hij maakte het allemaal tegelijkertijd. Dus hij was geen soul meer, maar hij was popmuziek en uh, de videoclips. Uh, ik denk dat de complete zwarte industrie uh, uit Amerika en wereldwijd hem dankbaar moet zijn vanwege het feit dat hij gedaan heeft wat hij heeft gedaan. Hij heeft alle uh, dingen doorbroken, alle taboes. Even thriller natuurlijk, gewoon omdat het kan, omdat ja, het lekker is. altijd fijn. Jij zegt net... Een befaamde clip natuurlijk. Jij zegt dat ik ben uit, uit bed gehaald. Ja. Um, was dit, dit, dit was natuurlijk visueel, ontzettend mooi in elkaar gezet. Dat was tot dan toe nog nooit gebeurd? Nee, zo'n clip met, met, met zo'n budget. Uh, met, met, ja, met, wat, wat zoveel uh, indruk heeft gemaakt, was er gewoon nog niet. Dus uh, Jackson heeft ervoor gezorgd dat een videoclip nooit meer even een promotiefilmpje werd. Uh, het werd gewoon echt een job om een mooie clip te maken. Inmiddels is het wel een beetje veranderd. Want de clip is, uh, ja, de industrie is veranderd. Dus uh, dat is ook wel zo. Maar hij, hij heeft gewoon de toon veranderd. En uh, met, met, na Thriller was een clip nooit meer hetzelfde weet je wel, je, elke keer moest weer beter zijn en uh, hij, hij is er echt voor gaan zitten. Elk detail klopte in die videoclips. Als je ook Smooth Criminal ziet, wauw, het zijn gewoon kleine filmpjes uh, die hij daarna ook allemaal gemaakt heeft. Ja. En, uh, en Thriller was daar de eerste van. en uh, Ja, als je nu iedereen kent die clip. Mijn, mijn, mijn jongens zijn zeven en vijf, ze kennen de clip. Ja, en dan had je het net nog even, dat wou ik nog even op terugkomen, dat vond ik zo mooi. Je zei van, hij, was, hij werd gezien als, als, eigenlijk als soulzanger, maar toen kreeg je dit nummer. Ja, wie dit. Ja. En nou ja, je kan er veel van zeggen, maar volgens mij niet dat het klinkt als soul. Nou, het is een mooi verhaal. Uh, Quincy Jones, legendarische producer, natuurlijk ook heel erg beroemd in de jazz-industrie, maar ook in de soul-industrie. Uh, die heeft uh, deze plaat geproduceerd en... Eddie Van Halen wordt gebeld. Nou, beroemd van natuurlijk de hardrockband Van Halen. Ja. Uh, en die heeft Quincy Jones in de telefoon. En die moest zo hard lachen. Die dacht dat er iemand een grap in hem uithaalde. Dus die hangt op. En vervolgens, ja, hallo, fucking hell. We bellen hem terug. Nou, Quin Quincy Jones belt Eddie van Halen terug. Zegt: Nee, we willen echt jouw uh, jou gitaar hebben op, uh, op een plaat van Michael Jackson. En uh, nou ja, oké. Okay. Dus hij komt naar die studio, hij speelt dit in, krijgt duizend dollar en gaat weer terug naar de kroeg. Ja. Niet wetende dat hij daarmee een van de meest legendarische solo's op een van de meest verkochte platen aller tijden ter wereld, wereldwijd ooit heeft ingespeeld. Dus achteraf gezien, ja, ik denk dat iedereen die ook maar een triangle heeft aangeraakt in dit album achteraf dacht. Fuck, ik had veel meer moeten vragen. Maar dat weet je op dat moment niet. Weet je wel, je, de, de van Helen dag echt dat hij. Uh, Eddie, van Helen dag echt dat hij een grap had uh, met een grap te maken had. Maar dat was niet zo. Maar uh, het is een mooi verhaal, ook. Dat, dok, dok, dok, dok, dok, wat je hoort vlak voor het solo, was, ja. uh, was uh, Eddie die op de deur klopt. Want die... Van de studiodeur. Want uh, <laughs> hij wilde erin. <laughs> dat hebben ze erin gelaten, dat vind ik een mooi detail altijd. Te horen aan het begin. We vroegen je um, net om een voorbeeld te geven um, van, nou ja, van, he, van inspiratie bij andere artiesten. Eentje die meteen geïnspireerd maakt, was dit. Ja, ja, ja, ja. Een hoop mensen zien dit als een soort crossover. Dit is Run DMC overigens, met ja. Aerosmith en uh, Walk This Way uit 86. Maar uh, de combinatie tussen, tussen hip-hop uh, en, en, en rock, ja, uh, Michael Jackson was daar de eerste in. Die was gewoon, die had gewoon ik heb een, ik heb een nummer. beat it. Ik heb een gitarist nodig en het uh, maakt niet uit, weet je wel. De, alle, alle barriers werden doorbroken voor, uh, voor deze plaat. Dus daarmee uh, denk ik dat iedereen dacht... nee, maar wat hij kan, dat kunnen wij ook. En er zijn meerdere varianten geweest natuurlijk. Maar Walk This Way, ik denk dat Run DMC goed geluisterd heeft naar dat uh, Dit... en dacht, hé, hey, dat gaan wij ook doen. Naar Eddie ja, en, uh, en Michael. D 30 jaar verder inmiddels na Thriller. Uh, Michael Jackson heeft ook natuurlijk nog steeds invloed. Of nou ja, natuurlijk, dat is zo. Onder andere kwam jij met Justin Timberlake. Ja, ja. Ja, er ja, is. Het is wel heel erg duidelijk. Ja, ja de Neptunes oh, uh, zijn natuurlijk my my my ook my grote my voorbeelden my van my mensen die geïnspireerd zijn geraakt door Michael Jackson. Het verhaal gaat ook dat uh, Rock Your Body. ...door uh, uh, Pharrell was geschreven voor Michael Jackson... ...maar het weigerde uit te brengen of op te nemen... ...omdat hij zich daar te goed voor voelde... ...of weet ik veel wat het verhaal was. Uiteindelijk heeft Justin Timberlake daar de wereld in mee gescoord. Maar het is allemaal ongelooflijk Michael Jackson. Het is, ongelo het is één op één allemaal geïnspireerd door Michael Jackson. Dus... Het um, thriller um, ja, is gewoon een, een monument van een plaat geweest voor uh, nog steeds. Ik denk dat dagelijks nog steeds uh, artiesten geïnspireerd raken door die plaat. Is er, denk je dat er nog een keer zo'n plaat komt? Of is dat eens en nooit meer? Nee, het kan niet meer. Het kan niet meer. Dat heeft te maken met de tijd, uh, waarin we leven. De drager is veranderd. Weet je, wel, alles is digitaal. Dus er kan nooit meer, nooit meer zo'n zo plaat komen. Die met zulke. Ik bedoel, Sony Records gaf op een gegeven moment aan dat er per week 500.000 exemplaren werden verkocht. Uh, van Spiller. Nou, er is niet één plaat op spijt die ooit nog kan roepen dat dat gaat gebeuren. Die tijd is helaas voorbij. Dus Jackson heeft, uh, voor altijd deze status. En, uh, wat hij destijds heeft, uh, geflikt. Nou, Adel kwam redelijk in de buurt met, uh, met uh, 21, maar ik denk ja. dat... Nee, dat, het zal niet meer gebeuren, denk ik. Nee. De tijd is veranderd. Ik ga hem vanavond weer even opzetten. De plaat dan, hè? Gewoon, ik Gewoon de echte plaat. Ik heb de LP hier de ook nog. Ja, dat is heel fijn. Een hele mooie. Gerard, dank. Tot Graag gedaan. U, tot wel weer. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Ik heb diepe spijt, dat zegt Diederik Stapel vandaag in een verklaring over zijn gepleegde wetenschapsfraude. Met zijn uh, fraude komt Stapel in een rijtje grote leugenaars. Uh, hij wordt bijvoorbeeld vergezeld door oud-president Nixon, oud-minister en nu voorzitter van de Raad van State Piet Hein Donner, en Lance Armstrong. No, no, no, no, Wij denken dat tijd geld is. Als zij niet kunnen komen naar voorstel waarbij zij uitstel krijgen zonder dat het extra geld kost, zijn we er tegen om nog meer geld te geven aan Griekenland. Back in '95, when the team was struggling, that you announced to the team that you were going to begin doping and you were encouraging other teammates to do the same. What do you say to that account? Complete nonsense. Het kabinet heeft gisteren denk ik een historisch asociaal besluit genomen om, nou ja, gewoon de mensen te pakken door als je hard hebt gewerkt toch uh, langer te moeten werken dan je 65ste. En ik weet ook zeker dat als er snel verkiezingen komen, hoe groter de kans is, want dat hebben we de kiezers beloofd, dat we dit voorstel meteen terug gaan maken. No, no, no. Maar in al mijn jaren van leven. ik soort of hun president een ik ben En wij weten dat het kabinet wil dat u vice-president van de Raad van State wordt. Uh, oh, maar luister eens. Ik heb nu al zoveel baarlijke nonsens gehoord over deze raak. Ik wil u to me I'm Ik ga dit weer eens zeggen. Ik heb niet seksuele relaties met die vrouw, mevrouw Lewinsky. Ik heb gefaald als wetenschapper. De waarheid was beter afgeweest zonder mij. Ja, en die laatste was uh, Diederik Stapel zelf die je hoorde. En dat was het natuurlijk vandaag. Luc, wat gaan we allemaal doen zometeen? Nou, we gaan onder andere doorpraten over Diederik Stapel. Dat staat uiteraard in de Today's Topics. En we gaan ook praten over scheldwoorden. Er is een hoop gedoe over, over scheldwoorden verboden. Daarop er straks al meer over. Maar even een klein quizje voor jullie allemaal hier in de studio. Ja, Leontien van Morsel is aangeschoven. Ja. En Tim, onze internetprofessor. Hallo. Welk scheldwoord is volgens Google het meest populair? Dus waar wordt het meest op gegoogeld? Wat denken jullie? Fuck. Een huh? huh, Nederlands is geld voor. Oh. ja, klootzak. Kut. Huh? Ja, tien. Nu mag oh. het, hè? Mag het nu? Gijouwen. Ja nee, nee, mag het. Uh, ik zou het niet weten, klootzak. Klootzak, ja. klootzak, Nee, klootzak staat op drie. Oh, 16.000 mensen hebben daarop gegoogeld in 2011 dat. En het woord slet staat op nummer 1. 3.850.000 mensen die waarom, zoeken daarop. Waarom zou je op slet googelen? Ja, ja, misschien, je. Je ja, nou ja, misschien weet je niet weet je het moet schrijven of zo. <laughs> ja, en wat wel mooi is, de, de, de allerlaatste, die vind ik echt prachtig. Had ik echt nog nooit van gehoord, maar het zijn toch 4.540 mensen die daarop gezocht hebben. Ridder van de Bruine Dreef. Homo. Ja, ja, dat snap ik ook ja. wel. Ja. Oh, wat heb ik gewonnen? Wat heb ik gewonnen? Ja. Wat ben je wakker nog? Ja. S'avonds op Nee, maar dat mensen daarop zoeken, het is toch zo'n specifieke zoekterm vond ik. Ja, ja, kan je nice je kan het maar sexy vinden. Ja, dat ook. Ja. Oelewapper staat op 2, dat is de mooiste eigenlijk, hè? Ja. Of op 12 staat die, 40.000 mensen. Zal meteen. Veel meer scheld worden. Yes. Oh, Luke. In het in. Maar eerst het nieuws. Ja. Ja.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 Komende zaterdag krijgt u bij NRC Handelsblad een bon voor vrije entree. Koop zaterdag dus de Weekendkrant van NRC, nu met gratis toegang tot Gemeentemuseum Den Haag. Dit is Radio 1.